2 uur. Dikter Haak met het NOS Journaal. De auteur is ontslagen bij het ziekenhuis in Duitsland... waar hij werkte. Het ziekenhuis in Heilbronn zegt in een verklaring... dat het pas gisteren, na de ophef in Nederland... achter de voorgeschiedenis van Jansen steur kwam. De samenwerking is toen direct verbroken... Janssensteur werkte er sinds 2011. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan, heeft hij in Helbron geen foute diagnoses gesteld. In Nederland loopt de strafzaak tegen Janssensteur. Er wordt ervan verdacht dat hij als arts bij het medisch spectrum Twente foute diagnoses heeft gesteld. Mogelijk hebben 13 mensen daardoor onterecht een hersenoperatie ondergaan. Ook zal Janssensteur autopsieën hebben uitgevoerd zonder dat hij daarvoor toestemming had van de nabestaanden.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 De voormalige vliegbasis Hoestenberg gaan de musea samen een nieuw museum bouwen... dat in het najaar van 2014 opengaat. Het afgelopen jaar trok het lege museum 73.000 bezoekers een record. Een dronken man in een vliegtuig is door zijn medepassagiers flink aangepakt. De man had tijdens een vlucht van IJsland naar New York te veel gedronken... Hij schreeuwde dat het vliegtuig zou neerstorten, dreigde een vrouw naast hem te wurgen en had gespuugd naar medepassagiers. Die waren het zo zat dat ze de mond van de dronken man met tape dichtplakten en hem daarna met tape aan zijn stoel vastbonden. Op een luchthaven New York is de man gearresteerd. Dan was de hier: bewolkt en af het wat regen. Temperatuur rond een graad of negen. Morgen weinig verandering na het weekend bewolkt en ietsje kouder. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Ja, en als je deze muziek hoort, dan krijg je gewoon zin in de disco. Heerlijk, disco-lijst vanmiddag vanaf 4 uur. de Disco Inferno, de single van The Tramps als eerste. Na het nieuws en weer van 2 uur. ZFM, voor Zandvoort en de regio. En dat betekent dat wij er weer zijn. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars en eh, goedemiddag Rob. Beetje zin in de disco zo dadelijk ja, op 4 uh, uur. En valt weer met je neus in de boter. Want he? uh, luisteraars, het is vanmiddag zover. Disco on ijs, uh, vanaf uh, vier uur. Uh, ja, disco op de ijsbaan. Dus dat was vorig jaar was ook een groot succes. Dus wellicht zal het dit jaar ook weer een groot succes worden. En met de DJ's Roy en Roy. Waarom komen die jongens mij nou zo bekend voor? Heel bekend zijn ze. Ja, ja, heel bekend hè. <laughs> met name in Zandvoort. Goed, luisteraars. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom Zandvoort. Die wellicht uw aandacht verdienen. En uw aanwezigheid ook tevens verdienen. Uiteraard rond de klok van half drie... Het weerbericht en we hebben het dier van de week. Ja, er is geen echt dier van de week, dus we hebben er zelf een uitgekozen. En we hebben een, een kater uitgezocht en die luistert naar de naam Pino. Het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf, het zal u niet verbazen. Het, het is een gedicht van ZFM aan zijn en haar luisteraars. Dus ZFM uh, ja, draagt een gedicht op aan alle luisteraars van uh, onze lokale zender ZFM Zandvoort. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... Tussen drie en vier gaan we praten met Gilles Frans en Nop Beinem. Want die zijn verantwoordelijk voor het disco spektakel vanaf 4 uur van op de ijsbaan. Dus dan gaan we eens even verder pra praten wat er allemaal aan voorbereidingen En wat voor feest het gaat worden. En uiteraard laatste uur, laatste uur hebben we nog uh, nieuws en sport in het kort. Dus ik zou zeggen uh, genoeg reden om te blijven luisteren. En natuurlijk veel disco muziek. Heel veel disco vanmiddag. <laughs> ja, wij hebben het er zin hoor. Disco on Ice, zo dadelijk vooral 4 uur op de ijsbaan hier in Salford. En nogmaals, goedemiddag, welkom bij Salford op Zaterdag. Wij zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag met lekkere disco muziek. Hier is Rick James. She's a very kicky girl.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 Vanmiddag om 4 uh, uur gaat het allemaal beginnen hier op de IJsbaan. Disco on Ice, georganiseerd door uh, Sjoe en Nob. En vandaar dat wij vanmiddag tussen twee en vijf, Albert-Jan, heel veel lekkere disco hebben. Hebt u er een beetje zin in? Jazeker, ja, ja, ja, één en al. Ik ook, je de Bibi en Q-bands en Genie. Nou, we gaan eens even terugkijken naar uh, oud en nieuw en natuurlijk de nieuwjaarsduik. Ja, want de jaarwisseling 2012-2013 is wellicht een van de rustigste in jaren geworden. Zowel de politie Kennenballand, die overging naar het nieuwe politiekorps Noord-Holland... Al, zowel als de brandweer hebben ze, hebben ze zo goed als geen ernstige meldingen ontvangen. Weliswaar moest de brandweer twee keer in Zandvoort uitdrukken voor een brandmelding. maar die bleken achteraf reuzen mee te vallen. De eerste was een melding van een brand nabij de Oranje-Nassau-school. en de tweede was een melding van een buitenbrand in de Vlemingstraat in Nieuw-Noord. Vanuit de politie zijn voor zover bekend geen, uh, geen ernstigheden gemeld. Opvallend was dat de enorme hoeveelheid vaak schitterend vuurwerk. dat na de jaarwisseling werd afgestoken. Als men Zandvoort vanaf een wat hogere positie kon bekijken. Bijvoorbeeld vanaf Bouwers Pallas Hotel. vielen vooral uh, de vuurpijlen op. De prachtige fonteinen van vuurwerk werden waargenomen. En dat zal best wel het een en het ander gekost hebben. Hoewel er in principe volgens de plaatselijke verordening tot twee uur vuurwerk afgestoken mocht worden. Gingen er toch ro nog rond vijf uur diverse stukken grof vuurwerk de lucht in. Al met al toch een zeer rustige jaarwisseling. Uh, dat geeft mij de gelegenheid om namens de directie en alle vrijwilligers van Zier u een gelukkig en voorspoedig en gezond 2013 toe te wensen. Met veel gezondheid uiteraard en met veel muziek plezier. Nou, toen was het al 1 januari en toen hadden ze natuurlijk weer een record aantal deelnemers bij de nieuwjaarsduik. Want de, drie, de 53ste editie van de Zandvoortse nieuwjaarsduik werd voor wat betreft het aantal deelnemers die afgelopen dinsdag meededen een groot succes. De verwachting van de organisatie dat het een record aantal deelnemers zou trekken is helemaal uitgekomen. 3400 deelnemers hadden de moeite genomen om zich in te schrijven. Het juiste aantal deelnemers zou waarschijnlijk nooit naar boven komen, want ook dit jaar hadden een vrij fors aantal duik Duikers, ...zich niet bij de organisatie gemeld. Nou, en ondanks uh, het feit dat er na afloop nog een kleine file uh, ontstond... ...richting Zandvoort uit... ...is die dag in prima harmonie verlopen. Kijk, hè, volgend jaar natuurlijk gewoon weer de nieuwjaarsduik, hè, hier hè? Tuurlijk, de 54 ste als ik het wel. Het hoort er gewoon bij. In ieder geval ook uh, de organisatie van de nieuwjaarsduik. Weer hartelijk dank voor jullie bijdrage. We hebben er weer allemaal van kunnen genieten. Alle duikers die het water ingedoken zijn... plaat voor de nieuwjaarstijd, bijvoorbeeld, hè? Jump to the Beats. Net z'n allen johan, de Sil van Stacy Letters. Zullen we nog een disco klassieker gaan doen hè? om alvast een beetje in de stemming te komen? Hier is Patrice Russian. Ja, jullie, als vaste luisteraar van Zandvoort op zaterdag, zullen wel denken: we draaien ze denken, veel disco. Ja. Nee, dat komt niet zomaar. Nee, zo dadelijk om 4 uur gaat het van start bij de IJsbaan in Zandvoort. Disco on IJs. De eerste twee DJs van vanmiddag zijn Roy en Roy. Roy van Buren en Roy Haldeman om precies te zijn, Robert-Jan. Nou, als je twee uh, disjoggies bij elkaar wil hebben, dan is het Roy en Roy wel hoor. Ja, dat wordt een geweldig feest vanaf 4 uh, uur. Ga naar de IJsbaan in Zandvoort. En zo dadelijk in de tweede uur gaan Sjul uh, en uh, Nop daar veel meer over vertellen bij ons in de show. Het is half vier geworden, half drie geworden. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Albertje, Jan. Ja, net als gisteren uh, wordt ook vandaag uh, aan de noordflank van een krachtig hoge drukgebied boven Frankrijk vochtige lucht aangevoerd. Daardoor is het grijs met over het algemeen veel bewolking. Maar met een beetje geluk zien we ook af en toe de zon. Het blijft droog en er waait een matige west- tot noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. En het is nog altijd 5 graden te hoog voor de tijd van het jaar. Vanavond en de komende nacht overheerst weer de bewolking en koelt het bij een meest matige westelijke wind af naar een graad of 7. Morgen verandert er heel weinig. De bewolking overheerst. Soms knipoogt de zon en blijft het droog. De noordwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Zondagavond en maandagnacht is het nog altijd bewolkt en bij een zwakke tot matige westelijke tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 6 graden. Ook maandag verandert er niets. Het is en blijft bewolkt met opnieuw een kleine kans op wat zon. De zuidwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar waarden van rond de 10 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en koelt het af naar een graad of 6 voor de verandering is het ook dinsdag bewolkt met wederom een kleine klant op een glimp van de zon. Als je weerman bent, dan vind je er niks aan natuurlijk. Het blijft droog en er waait een meest matige zuidwestelijke wind. De temperatuur dinsdag is een fractie lager en komt in de middag uit op een graad of negen. Ja, mooi weerbericht hè. Morgen verandert er weinig, maandag verandert er weinig. Dinsdag verandert er helemaal niets. Nou ja, wil je dit weerbericht nalezen, dan kan dat op wwwrico Of op www.meteopagina.nl, dan vind je het weer uit de regio. Dat was het weer. En hier is de best disco in town. op nee, een gezicht over het disco ja zo dadelijk om 4 uur disco en ijs op de ijsbaan in sofort en vandaar alleen maar de best disco in town vanmiddag op de softs radio en van de best disco in town gaan we door met de funky town Ik ben bij Stanford op zaterdag, Funky Town van de groep Lips Inc. En daarmee is het twaalf uh, minuten over half drie geworden. We hebben een tweetal korte berichten. En als eerste, waar kunnen we de kerstbomen kwijt, albert uh, ja, ja, het... uiteindelijk op het strand. Op het strand, oké. Okay. Ja, want uh, traditioneel vindt op de eerste woensdag na Drie Koningen... en Drie Koningen is op 6 januari... de traditionele kerstboomverbranding op het strand plaats. Ook dit jaar heeft de gemeente vergunning gegeven... om de ingeleverde kerstbomen onder het toesticht van de brandweer... in rook op te laten gaan. De verbranding start om half... 8 op, uh, op het strand ter hoogte van de rotonde aan de strandweg. Over de traditionele loterij verbonden aan het inzamelen van de kerstbomen bij de rotonde is dit jaar nog niets bekend gemaakt. In ieder geval de eerste woensdag na morgen, dus aanstaande woensdag kan ik dan wel zeggen. Dat is net zo, dat is hetzelfde toch? Ja, aanstaande woensdag kerstboomverbranding op het strand ter hoogte van de rotonde en dat begint allemaal om half acht. En voor de ouderen boven de 50 en uh, de senioren onder ons, uh, komende dinsdag is het weer 8 januari en dat is de eerste, ja, de eerste dinsdag van het nieuwe jaar, wordt voor iedereen en speciaal voor senioren uit de film El Dorado uit 1966 gedraaid. Cole Thornton, gespeeld door John Wayne, een revolverheld te huur, bundelt zijn krachten met een oude vriend Sheriff J.P. Harrah, gespeeld door Rod Mitchum. Samen met een oude Indiaanse vechter en een gokker helpen ze een rancher en zijn familie bij het vechten tegen. Tegen een rivaal die probeert hun water te stelen. De ontvangst is traditioneel getrouw vanaf 1 uur. Aanvang van de film is om half 2 met koffie, en thee en cake. Uiteraard, Co. en Joke Luiks zijn aanwezig om, indien gewenst, te helpen bij de lift en of naar de stoel. Kaarten kosten 6 euro inclusief koffie en thee te koop bij de Casa Cinema uh, Circus Zandvoort. Voor een euro extra wordt men opgehaald en thuisgebracht door de belbus. In dat geval dient u die te reserveren bij pluspunt telefoon 571-7373. 571-7373. Dus aanstaande dinsdag Cinema Nostalgie, de film El Dorado uit 1966. Tot zover het korte nieuws bij CFM. Heb je nog zin in disco Albert-Jan? Jazeker. En ik hoop ook jullie als luisteraar wat we we hebben er nog wel een paar in petten hoor, vandaag. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. Met nu de mega mix van Chic. Onder meer Le Freak en nog veel andere hoor. Je.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 Forget her Cause you know what she said op de Nederlandse band Spargo. En You and Me. Wat een lekkere muziek Ja. Nou, we gaan in het volgende uur ook nog wel een paar lekkere disco klassiekjes voor je draaien. Dat allemaal vanwege Disco on Ice. vanmiddag vanaf 4 uur op de IJsbaan. We beginnen zo dadelijk om 4 uur. Al met jou met DJ Roy en Roy. Ja, maar ik Roy heb uh, luisteraars onze technici... Uh, technicus kan ik beter zeggen uh, die is momenteel op de ijsbaan aanwezig en die probeert een uh, live verbinding uh, uh, klaar te stomen tussen de studio en de ijsbaan, dus dan kunnen wij het komende uur de warming up gaan verzorgen voor okay. uh, de disco. Gaan we doen? Nou als het lukt, dan uh, hoort hij dat van ons luisteraars. Maar de kerstvakantie zit er voor, uh, op, hè? Ja, nu al. Ja, ja oh. de, de kerstvakantie. En dan heb ik het over de kerstvakantie van onze gemeenteraadsleden. Want uh, komende dinsdag uh, kunnen de lokale politici zich voor het eerst dit jaar weer gaan buigen over een aantal zeer diverse agendapunten. Zo staan onder andere de quickscan van de Zandvoortse Rekenkamer over de subsidiebeleid en het regionaal mobiliteitsfonds en bestuursovereenkomst op de agenda van de gemeenteraadsinformatie. Belangrijkste punt wordt evenwel de toekomstige huisvesting... van de Oranje Nassau School en de Wim-Gertenbach-College. De vergadering is uiteraard openbaar... en vindt zoals gewoonlijk plaats in het raadhuis van het raadhuis. Deze is bereikbaar via het bordes aan het raadhuisplein. De beraadslagingen zullen beginnen om 8 uur... en de deur gaat om half acht open. En uiteraard uh, kunt u het ook live volgen... via dit kanaal, ZFM, uw lokale radiozender. Want zoals u weet zenden wij deze raadsvergaderingen altijd integraal uit. Aanstaande dinsdag vanaf half... 8 of 8 of uur is het weer vergaderen geblazen. Iedereen maakt zich klaar voor disco on Ice, uh, Albert Jan. En uh, de organisatie is inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag, heren! Goedemiddag, Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. En Wij hebben vanmiddag heel veel disco muziek. We zijn al een hele uur uh, disco aan het draaien. Gaan we zo dadelijk mee doen en Kees in de Sunshine. bed is de laatste voor drie uur. Hey, hey. Let's